Even kunnen. Goedemiddag. De trekken komende uren. Nieuwe sneeuwbuien over het hele land. Beginnend vanuit het noordwesten. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het glad kan zijn op de weg. Op het spoor rijden minder treinen door kapotte wissels. In de regio Amsterdam. Daar reed vanmiddag een tijd helemaal niks. Nee, er rijdt zeker niks. Nee, nu wachten. Ja, het is overmacht. Je kan er gewoon niks aan doen. Het is gewoon uh, jammer. Het is wat het is, ja. ja. Veel mensen pakken de reisplanner van de NS erbij. Door de drukte kampt die reisplanner met storingen. In Schiedam is een man overleden bij een metrostation. RTL Nieuws meldt dat volgens getuigen er eerst met sneeuwballen werd gegooid... en mogelijk is daarna een vechtpartij ontstaan. Twee jongeren zijn opgepakt. De president van Venezuela, Maduro, die is aangekomen bij de rechtbank in New York. Daar wordt hij later vandaag voorgeleid. Maduro en zijn vrouw werden zaterdag in Venezuela gevangen genomen... door het Amerikaanse leger. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Maduro van drugsmokkel... en het stelen van olie.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 Het weer. Komende uren dus nieuwe sneeuwbuien. Ze trekken vanuit het noordwesten over het hele land. Pas op, het kan glad zijn op de weg. Vannacht wordt het min 2 tot min 8. Morgenochtend dan valt er vooral nog sneeuw in het noorden. Dan de situatie op de weg. Nog geen 200 kilometer file. Vertragingen van 25 minuten of langer. Dat zijn er ook maar vier. Wel echt heel lang hoor. De A2 zetten gronbos tussen Evening en Utrecht-Papendorp. 53 minuten. Een uur op de A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Daar is de hoofdrijbaan dicht vanwege ijsvorming. 9 kilometer. Ook een uur op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwe Brug en de Meern. 11 kilometer. En 52 minuten op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Leeksmond en de Houtense Brug. Daar is een ongeluk gebeurd, je file is 7 kilometer lang. Hé, hey, uh, ik ben in de park. Wij horen natuurlijk al de hele dag in het nieuws alle berichten over de sneeuw. Veel files, ongelukken, gedoe op de fiets, veel glijpartijen. Maar ik heb tegelijkertijd ook het gevoel dat het misschien vanmiddag eigenlijk wel een beetje meevalt in de praktijk dat mensen vooral ook vroeg van werk zijn vertrokken, inderdaad met elkaar misschien zitten te borrelen of zo, ik weet het niet. Mocht jij even willen laten weten hoe het met jou gaat in, uh, in deze verschrikkelijke maandag, hoe zit jij in de wedstrijd? Uh, heel graag, je kunt een berichtje sturen in de Q Music app, of als dat niet veilig kan en je zit handsfree in de auto, je kunt ook bellen 09099596. Dan kan ik zo even het Q Music middagshow sneeuwbal openen, waarin we dan tezamen de dans van de witte vlokker dansen en elkaar stevig vasthouden in deze. Witte Wereld. Waarvan ik dus niet precies weet hoe erg het allemaal is vandaag. Nou ja, je bent welkom. De Q-app is voor je te gebruiken Anders anders 9596 505. Klaar met je werk. Klaar met je werk. Hoe okay, let's het Q-music. Domien verschuren. En de Q-middagshow. De eerste van 2026. Met toepasselijke muziek van de Rat Hot Chili Peppers. Dit is Snow. Hey Q-music. Q-music. Q-sounds. Peppers Snow Eo back here Music. Uh, wat heb je nou, je mond vol? Nou, ik, zit net, ik steek net een chocoladepin in mijn mond. Sorry. Het is ook lang geleden natuurlijk. Ja, ik leg er helemaal uit. Ja. Om uh, nou, vijf over vijf, pak een beet. Het is bijna tien over vijf. Doen we altijd even heel gezellig. Ja, wacht even. Ja, ik wacht eventjes Ja, ik heb mijn mond leeg. Goede voornemen als we op tijd komen dit jaar. Ja, dit telt niet. Ja, dag, dit telt niet. Natuurlijk telt dit wel. Nou. Dit telt net zoveel als dat je hier gewoon om één uur op kantoor moet zijn... en om vier uur je eerste bulletentje moet lezen. Ah. De volgende keer als jij laat bent met een nieuwsbulletin... dan uh, geef ik je ook de schuld. Dit is allemaal chocolaatje voortanden. Echt? Ja. Oh jee. Ja, dit ziet echt niet uit. Enorm verliezend. Gelukkig aan de zijn we niet op tv. Nee, gelukkig niet. Hebben we hebben andere shows voor WQ. Goed. Huh. in die escape room. Ja, ik jou ook. Het was heel raar, want jij zat hier in de studio in Amsterdam... en ik zat dus in de Q-escape room. We hoorden elkaar wel, maar we zagen elkaar niet echt. Nee. Tenminste, niet direct. Dus ja, dat ja, was heb... heel gek. Dat was heel raar allemaal. Ja, ja ik zat een keer helemaal zielig alleen. Ook dat nog, ja, verschrikkelijke beetje. Ja, het is 10 minuten over vijf, goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow voor 5 januari 2026. Altijd leuk om wat van je te horen... middel van een bericht in de Q-music-app. Hans die vraagt zich af of ik een beetje zin heb... in het verboden woord volgende week. Nee, Hans. Dat heb ik niet. En dat heb ik nooit. En daar ben ik ook hartstikke eerlijk over. Ik steek dat niet onder stoel of banken. Ik vind het verboden woord een verschrikkelijke week. Het verboden woord dit jaar is uh, beetje. Uh, hoor je een Q DJ het woord beetje bezigen... vanaf de maandagochtend bij Mattie en Marieke... dan kun je op de rode knop drukken in de Q app. Kom je op de radio, dan win je 500 euro. Um, nou, denk ik dat ik dit ongelooflijk vaak ga zeggen. Omdat het een woord is dat, ja, het schiet er tussendoor. Het, je gebruikt het als je het even niet meer weet... Ik ben bang dat er volgende week een hele hoop beetjes beetje te horen zijn... in de Q-Middagshow. Als je krap bij Kast 2026 bent begonnen... vanaf maandagmiddag 4 uur de radio een tandje harder zit. ik ga je rijk maken vanaf dat. Doming. Ja? Hoe is het? Nou, beetje in de war... Vanwege het gekke weer van vandaag. Ja, veel nieuws vandaag. Even over de sneeuw. Zeker. Dat is ja, ook niet gek. Er is gedoe op het spoor, er is gedoe op de weg. Mijn vraag is eigenlijk: hoe gaat het vandaag met jou? Laat dat even weten in de Q-app. of bel 0909596. Femke bijvoorbeeld stuurt schat, sneeuw, niks van gemerkt. Terwijl Jan Pieter een prachtige foto van een sneeuwuitzicht stuurt en zegt: Ik ben even aan het genieten van dit uitzicht. Q Music Middag Show Sneeuwbal zometeen geopend. Je kunt een bericht sturen in de Q-app of bellen 0999596 ja, Dit is de Jack. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Aanvang. In de Q-middagshow. Een vrolijk radiomagazine... dat jou het gevoel van de dag smakelijk presenteert. Normaal gesproken met Anton Giep aan mijn zijde. Hij neemt een uh, poosje wat tijd voor zichzelf. Vandaag een uh, rare dag als je het mij vraagt. Al de hele dag hoor ik berichten. Die deden wij zelf ook in het programma over sneeuw. Het zou een horrorspits zijn vandaag... De ANWB meldt nu 375 kilometer. Dat is niet gek voor dit moment in de dag. Uh, wel veel lange vertragingen, meer dan een uur hier en daar. Wij vragen jou eens, hoe gaat het ermee? Het sneeuwbal van de Q-middagshow is geopend. Veel berichten in de Q van Priscilla bijvoorbeeld. Die is aan het rijden richting Beekbergen bij Apeldoorn. Rijdt 60 waar ze 60 mag rijden. Dan Jeroen, die rijdt in Almelo. Laat weten dat iedereen verschrikkelijk aardig is in het verkeer vandaag. Dan een berichtje dat binnenkomt van Patricia. Die kan gelukkig met een collega meerijden. Treinen van de Amsterdam rijden niet. Ik heb mijn werk daar overleefd, zegt Samantha. een vrachtwagenchauffeur. Dan Kevin, die is vandaag onderuit gegaan met de crossmotor. Maar het gaat goed, stuurt hij in de Q-app. Dan Anna. Ja, Anna, ik moet jou helemaal gelijk geven. Zij zegt namelijk hulde aan de strooiers en sneeuwschuivers. Maar ook dank aan alle mensen die thuis konden en zijn gebleven. Heerlijk filevrij vrij naar huis vanuit Amsterdam. En Judith zegt, dit is toch een heerlijke maandag. Wat is sneeuw toch fantastisch mooi. Ik geniet ervan. De telefoon 09099596. Ik begin bij Hilde. Hilde, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi en welkom in het q show Sneeuwbal. De vraag aan jou is, hoe is het ermee? Het is goed, het is uh, alleen uh, bij ons hier uh, wel glad op de weg. Waar rijd je ergens? Uh, ik rij uh, nu richting Emmen. En, uh, en de hoofdwegen zijn wel, wel schoon, maar de binnenwegen zijn uh, verschrikkelijk glad. Het zijn die N-weggetjes waar je een beetje bang voor bent. Ja, de N-wegen en gewoon in de, ja, uh, in, in de buitenwijken, zeg maar. Ja, heel de door rustig aan, hè, vanmiddag. We zijn uh, heel we. Zet zeker. hem op, zet hem op. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die N-wegen, nee. daar heb jij ook al wat bij. Ja, daar, daar reed ik net op. Maar die waren helemaal, uh, helemaal goed. Waar, man, er, waar ergens er. dan? Almere. Jeffrey, ik, uh, ik hoor dat jij een man bent, dat zie ik ook aan je naam. Ik ben ook een man, ik uh, hou niet zo van sneeuw. En ik heb vanmorgen weer koffie gedronken bij mijn vrienden Bas en Chris. Die vinden mij een enorme aansteller. Ik was al de hele ochtend was ik echt in paniek over het feit... dat ik vanmiddag hier om vier uur de middagshow moest doen... terwijl er echt code nou bijna rood werd gegeven... rondom de provincie Utrecht, waar ik vandaan moest komen. Wat voor man ben jij? Ben jij team domin Verschuren... of ben jij team stoere man lekker door de sneeuwploegen? Lekker door de sneeuwploeg. <laughs> hoe, vaak, hoe vaak heb je dit? Ja, nee, te vaak als je mij vraagt. Wat vind je hier zo leuk vaak. aan? Uh, gewoon, het landschap. Uh, de, de, de, vooral als ik uit mijn raam kijk, dan kijk ik midden op straat. Dus dan zie je ook iedereen een beetje bij glibberen. Ja. En weer het uitzicht is fantastisch. Het is allemaal ja. wit, zeker in de bossen. En het gebeurt maar één keer. Nou, niet eens één keer per jaar tegenwoordig. Nee, keer. in de jaren. Run, daar heb je wel gelijk in. Ja. Dus kan jij niet lang genoeg duren? Uh, Nee, nou, nee ja, voor jou snap ik dat. Ja. Voor mij mag het toch de hele week duren. Ik ga zometeen met knikken en knietjes terug naar Utrecht hoor, dat denk ik wel. Dat verwacht ik wel. Jij vrienden, genieten van, hè? Dankjewel. Yo. Ja, stuur sturen we door via de Q Music app, dan kan ik een vinger aan de pols houden... hoe Nederland vandaag deze helse maandagmiddag en bericht is gratis gestuurd. Zo. Music in de Middlesex en Dracula. Ben jij team sneeuw of team geen sneeuw? Oh, geen sneeuw. Waarom moet je erover nadenken? Nou, weet je, mijn kinderen die vinden dit dus helemaal fantastisch. Ja, dat snap ik wel. En ik zou zo graag willen dat ik die blijdschap deel. Ik vind mezelf zo'n zuurpruim. Oh ja, ben maar... jij een Grinch als het gaat om sneeuw? Ja, een beetje wel. Ik hou niet van sneeuwballengevechten. Ik hou niet van sneeuwengeltjes. Ik vind... Ugh, kan ben jij een boze buurvrouw ook? Nee, dat niet. Mijn vriendin nee. wel. Die heeft, die heeft gisteren heeft ze met het vingertje gezwaaid naar de buurkinderen. Oh, nee. Omdat ze een ja, zware sneeuwbal aan het gooien tegen het raam... Waren, waar, waar mijn kleine boor lag te slapen. Ja, wij zijn heel blij als hij heel eventjes slaapt. Ja, dat snap ik wel. Dus, dus, dus ging even het vingertje ging even omhoog ja. van achter de gordijnen. Ja, verder is het uh, heel liefde. Nu zijn jullie helemaal een toolwit waarschijnlijk. Ja nu, uh, nu, ja, nu houden ze niet meer op. We gaan naar het uh, nieuws van half 6. Ja, het al over de sneeuwgang gok ik zo meteen. Nou, uh... We kijken straks sowieso wel even naar het laatste sneeuwnieuws... Ja. maar ik heb ook uh, nieuws voor alle single mannen... die maar geen vriendin kunnen vinden. Ik weet misschien waar het aan ligt. was het liedje dan Olivia Dean, Man I Need. Komt eraan. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van e Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. e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 Bekijk de voorwaarden op purl.nl 18 plus speelbus. Ja! Serieus! Oh, wat een geld! 18.000 tot verdienen. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook korting shoppen! Hoe leuk is dat?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 NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af. Hallo, het is half zes. Dit is de Kio Show. Verkeer van Frits We gaan richting de 500 kilometer file. Vier vertragingen van 50 minuten of langer. Nee, valt er eentje af, nog drie over. De A2 zet Robos op Osmaars, tussen Vianen en Utrecht-Papendorp... 10 kilometer daar 53 minuten. De A2 Amsterdam-Oude Rijn, dat is de hoofdrijbaan dicht... tussen Breukelen en de Leidse Rijn-Tunnel door ijsvorming... 9 kilometer, 1 uur vertraging. En tenslotte de A12 Den Haag-Lunetten tussen Woerden en Oude Rijn... 1 uur, 12 minuten op 12 kilometer. Er trekken nog steeds sneeuwbuien over het land. Er geldt overal code geel. Vannacht ook flink koud, min 2 tot min 8... Morgen vroeg, vooral veel sneeuw in het noorden van het land. Later kan het op meer plekken gaan sneeuwen. Oh, er vallen weer dikke vlokken. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Echt uit. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Met even Kunem. Goedemiddag, pas op jo, als je de weg op gaat. Hè. Het kan hartstikke glad zijn. Ook op het spoor is het behelpen. Daar rijden minder treinen en het komt door kapotte wissels. In de regio Amsterdam, daar reed vanmiddag een tijd echt helemaal niks. Nee, er rijdt zeker niks. Nee, nu wachten. Ja, het is overmacht. Je kan er gewoon niks aan doen. Het is gewoon uh, jammer. Het is wat het is, ja. Ja, veel mensen pakken daarom ook de reisplanner van de NS erbij... maar door de drukte kampt die reisplanner met storingen. We blijven proberen. Ja, gewoon even geduld hebben. er zelf een keer doorheen. Morgen rijdt de NS met de winterdienstregeling. Dat houdt in dat er op sommige trajecten minder treinen rijden... Ook uh, sommige scholen in het land uh, blijven morgen dicht. En ouders moeten er ook rekening mee houden dat de kinderopvang dicht kan zijn. Ja, veel sterkte allemaal. En er is weer gedonder met het drinkwater in de provincie Utrecht. Nee. Maar het gaat dit keer alleen om het oosten van de provincie Utrecht. Oh, lekker voor ze. Oh, nee. We had our fair share. We hebben onze Porsche al wel gehad. Het is super vervelend. Als je daar woont dus in het oosten van de provincie Utrecht... dan moet je voorlopig je drinkwater goed koken voordat je het gebruikt... is het advies van waterbedrijf Vitens. Het gaat om zo'n 85.000 huishoudens. Dat is vele. Drinkwater is besmet, maar ze weten nog niet uh, waarmee. Oh, wat een gedoetje.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 Van Veen won in oktober het EK. En hij haalde de finale van het WK. Waar hij zaterdag met 7-1 verloor van Luke Littler. Allebei superjonge gasten, die ja. Gian en Luke Littler. Ik heb zijn video gezien nadat hij verloor. Hij ja? heeft 4 ton gewonnen geloof ik, hè, afgelopen zaterdag. Oh, dat weet ik even niet ja, precies. Ja, dat was het prijzengeld, hij werd tweede. En hij reageerde zo sportief. Ja? Ja, echt voor iemand van die leeftijd. Echt een groot sportman in zijn reactie. Nou, mooi, dat is ook wel eens anders. Zeker. Uh, ook Michael van Gerwen is erbij in de Premier League of Dark. En voor alle single mannen die maar geen vriendin kunnen vinden... ja, ik weet misschien waar het aan ligt. Dit is een goede tip voor iedereen die 2026 graag zo snel mogelijk... aan een relatie wil beginnen. Ja, misschien moet je toch eens kijken naar je hobby. Want uit onderzoek blijkt dat vrouwen bij sommige hobby's... gewoon meteen afhaken. Gaan we het weer over vis hebben? Nee, het gaat niet over vissen. Ik nee, denk het... dat, dat nog wel medium scoort. Ergens, in de afgelopen maanden hebben we het gehad over visfoto's op profielen Of vissen op profielfoto's op oh ja, Tinder. Dat er en zo'n enorme snoek op de foto staat. Ja, ja. ja, dat wordt gezien als niet zo sexy. Oh ja, nee. Maar nog erger vinden vrouwen uh, als je gamet of uh, gokt online. Of uh, als je bijvoorbeeld heel fanatiek bent op online forums. Ja, Daar scoor je gewoon geen punten mee. Ah. Vrouwen zien dat ook als dingen waarbij je als man eigenlijk onttrekt aan de wereld. Dat zijn ook allemaal dingen die je in je eentje doet. En dat komt gewoon niet echt aantrekkelijk over. Ja, precies. Dat je helemaal in je eigen wereldje opgaat. Ja, het is niet ja. echt sociaal, dat is misschien ook niet echt goed voor je relatie. Maar de vraag is: wat vinden vrouwen dan wel interessant? Nou, bovenaan de lijst staan onder andere muziek maken, sporten, fotografie en tuinieren. Oh ja. Want dat zijn dingen waarbij je gewoon echt iets toevoegt aan de wereld. Allemaal dingen waar ik niet goed in ben. Nee? Nee, maar sporten. ik ben Sporten? Ook... Nee, nee. Nee, ik moet weer. Ik heb Drie weken heb ik het zo ontzettend laten gaan. Het is echt zie. Van die manboobs heb ik gekregen oh. de afgelopen. Ja, ik zag mezelf in de spiegel vanmorgen. dacht, nou, dan blijf blij dat ik inmiddels een baby'tje heb. Want ik niet zou... zo streng voor nee, jezelf. Nee, maar met mijn Tinder, daar zou ik niet meer wegkomen nu. Dat weet ik zeker. Eén van je werk nog is een zin. Ja. Lekker op weg naar On the same page Ja, yeah, Beautiful People en de Q Music Middag Show. Even, wat zijn we weer ongelooflijk kort door de bocht dit jaar begonnen? Ja. Nou ja, het is ook maar gewoon een onderzoek, hè? Is ook zo: Tony en de Q Middag Show. We hadden het een uh, minuutje of tien geleden over hobby's die afknappers zouden zijn bij vrouwen. En dan gaat het dus om hobby's van mannen. Dus het gaat om een traditionele tussen aan aanstekens, relatie tussen mannen en vrouwen. Ja, en het gaat dan vooral om hobby's ja, die mannen toch veelal gewoon lekker in hun eentje op hun kamer zitten te doen. Zoals gamen, gokken. Of we heel fanatiek zijn op online forums en ja. zo. En dan veel Q-luisteraars die haken vooral aan op dat gamen. Uh, Danielle zegt bijvoorbeeld, ik game gewoon samen met mijn man. Gabrielle die stuurt nou doe mij maar een man die wel kan gamen. Dan hoef ik zelf niet zo schuldig te voelen. Oh, Jennifer, mijn vriend, doet ook aan gamen... en ik vind het helemaal niet erg. Dan ga ik zelf ook iets voor mezelf doen. Sowieso houden we rekening met elkaar... en daar gaat het eigenlijk om, toch? En een andere Daniëlle die stuurt... wij zitten gewoon samen met z'n tweeën te gamen. De ene keer samen op één tv... en de andere keer op twee tv's. Want we hebben allebei een Playstation. Of we zitten samen op de bank op de laptop... en ondertussen kijken we ook een serie. Dat is gewoon ja, multieflas. dat kan gewoon. Ja, dat kan gewoon. Dan een bericht van Piet, vind ik wel mooi. Piet, die houdt me eigenlijk al de hele middag op de hoogte van zijn reis. Het is natuurlijk een sneeuwende, sneeuwende middag, Het is een witte wereld buiten. Piet, die is onderweg van Groningen naar Amsterdam. Uh, laatste update van Piet. Hey domin, uh, Piet hier weer. Ja. Uh, Lelystad voorbij gekomen. Rij nu bij Almere, hier is het kut. Oh. Dus, uh, ja, voor zover het ging, ging het goed. Maar bij Almere ligt dus wel, uh, nou, zeg maar de linkerbaan is dicht, om het zo maar te zeggen. Hou vol, Piet! Vooral op de hoogte. Hey, en dan een geinig bericht van Timo. Timo zegt, Domin, ik hoor wat je aan het doen met deze middagshow. Je draaide al Snow Patrol Just Say Yes. Net iets na vijf uur de Hot Chili Peppers met snow. Dus ik ben heel benieuwd wat je nog meer in petto hebt op deze sneeuwwitte dag. Nou Timo, je raadt het nooit. In yeah. Farmer. Said I don't mess me, I got plans. Aliki down. Take the money, said me, stop. Somewhere down the line. Aliki boom boom down. I'm You know me, I got plans. Aliki boom boom down. Take the money, said me, stop. Somewhere down the line. Aliki boom boom down. This ain't no home, I need to blow door. When you come out through my window, so they put me in the car at the station. From that point, I'm my reach my destination. Where the destination is, in the East tension. Where I look at my pants, look up my vats, I'm so informed. You know, say that I'm a no, me I go play. I'll keep on bummed there. Take the manna, I say, say that I'm a snowman, I'm somewhere down the lane. Like I'll keep on bummed there, I'm informed. You know, say that I'm a no, me I go play. I'll keep on bummed there. Take the manna, I say, say that I'm a snowman, I'm somewhere down the lane. One dance, don't regard the other have more power. They're one floor, miss Mr. Dead One. I want If I once. to use the ones, and I may call me lover. Love who me calling on the ones, Tell me, I may lover, my heart, down to my belly. Yes, and the summer, I feel cool and the one shining, the one that is snow. Together, we all love Mr. They done to me, stop down the lane. I keep bumping them, so. this sound for me, a bit, I better listen for me, nah. They sound for me, a bit, I better listen for me, you nah. Know. Bring me the world, but I wait for the phone when the rock bands play. and said they done to me, stop me, yeah, they to too cold but I'm not in, and I to dance the say where you come from? People them say you come from Jamaica, but my born and raised in the and I don't want no one telling me no. People, people, man, is all I'm into. No. Yeah, my shoes them, up, and them, they rubbing on my toes just to show. With me, I'm balling no, I the one you and so so we You know say that I'm I I like down. Take the man that says <laughs> a I like it boom down. Informer. You know say that I'm a snowing. I blam plans. I like down. Take the man that says it's harder when it's snowing. without a Boom, boom, Come with a nice young lady Intelligent, yes she jungle in harry Every way me go, me never left for a tolly You say that it's no me, I the rum dance man I. Run me I the dance, I in a nation I. You never know, say that it's no me, you're the boom shack tell me never leave you down fretting, I want care about a dancer. You say that I'm a me, I a region, I'm the top so farmer You know, say that I'm a me, I go blame I like you, boom, boom, damn. Take them on, they say, they don't miss them, they start to swim with Adelaide. And they keep you know, don't miss them, they a plan. And they keep on moving down. Take them on, they say, they don't miss them, they start to swim with Adelaide. Why Why worry? I'm sitting round cool with my Dibby Dibby girl. Police knock my door. Let We won't turn informer. Informer. say that I, miss snow, me, I, I on them. Take that in And down. Informer. that I samen op het q show Sneeuwbal. Op plastic liedjes. Bradley Chili Peppers, Snow al gedraaid. Snow Patrol, Just Say Yes. En deze moest er wel bij. Informer, artiest, Snow. Is, goed dat je erbij bent. Of een barrener chic, dit is Wasted Love. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love.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 The flowing ocean takes me to the point I can't control myself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 Zijn eyes closed. Cue music. With the eyes closed. Zometeen in de middagshow hoor je waar Piet op dit moment rijdt. Hij geeft al de hele middag updates aan mij in de Q-app. Zijn laatste heb ik zojuist uitgezonden. Toen was hij net voorbij Almere. Hoe zal het nu met hem gaan? En het laatste nieuws krijg je zo van, Eefje. Hey, Goedemiddag. De sneeuw zorgt voor problemen. Eh, ziekenhuizen die hebben het ook super druk met mensen die door de gladheid zijn gevallen. Praat je zo bij. Hey, ondernemer.